8 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De inwoners van de Falklandeilanden mogen vandaag en morgen kiezen of ze bij Groot-Brittannië willen blijven. De uitkomst van het referendum is vooral bedoeld als politieke boodschap voor Argentinië dat de eilandengroep claimt. Er zijn ruim 1600 stemgerechtigen, bijna allemaal van Britse afkomst. Het staat dus eigenlijk al vast dat ze kiezen voor zeggenschap van Groot-Brittannië. Groot-Brittannië hoopt dat de uitslag van het referendum de VS zal bewegen tot een uitspraak over de claims van Groot-Brittannië en Argentinië op de Falklandeilanden. De Rotterdamse Museumnacht heeft ook dit jaar veel bezoekers getrokken. Er kwamen 15.000 mensen af op het culturele evenement... dat voor de twaalfde keer werd gehouden. Dit jaar was het thema waterlanders. Een traan door ontroering bij het zien van of tot tranen toe lachen. De bezoekers konden met een lichtgevende button gratis naar binnen... bij 53 galeries en musea. Ook het stadion De Kuip Cruise schip de SS Rotterdam... en het oogziekenhuis deden mee. Een paar honderd bezoekers braken gisteravond bij de opening van de Rotterdamse Museumnacht het lachrecord. Ze produceerden al lachend een geluidsniveau van 124 decibel. Dat was een verbetering van het oude record met 4 decibel. Venezuela kiest op 14 april een opvolger voor de overleden president Hugo Chávez. De waarnemend president Maduro heeft gisteren na zijn beëdiging de kiescommissie gevraagd zo snel mogelijk met een datum te komen.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 De glazen tombe met het lichaam van Chavez komt uiteindelijk niet in het Museum van de Revolutie, zoals eerder werd gemeld, maar in het Pantheon in Caracas. Daar is ook de tombe met de resten van de Zuid-Amerikaanse vrijheidstrijder Simon Bolívar. Het Openbaar Ministerie op Sint Maarten heeft huiszoeking gedaan bij onafhankelijk parlementslid Patrick Illich. Daarbij zijn een aantal vuurwapens in beslag genomen. Illich wordt verdacht van corruptie en zou in opdracht van de minister van Justitie van Sint Maarten geld hebben opgehaald in ruil voor vergunningen van een bordeel. En de minister zou zelf ook bordelen runnen. De Groningse oud-wethouder en grondlegger van het Nieuwe Groningen Museum, Ipke Gietema, is overleden.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 Op Twitter wordt het nieuwe programma massaal bespot... met de hashtag weetikveel, waarbij veel in het Engels is geschreven. De quiz is bedacht en wordt gepresenteerd door Linda de Mol. In de top van de eredivisie kunnen Ajax en Feyenoord vanmiddag goede zaken doen... na het verlies van PSV tegen Herenveen. Als Ajax thuis wint van Pek nemen de Amsterdammers de eerste plek over van PSV. En als Feyenoord van Roda wint... komt die ploeg, net als PSV, op 53 punten. Het KNMI waarschuwt dat het in het noordoosten van het land plaatselijk glad kan zijn door bevriezing. Uh, dat komt door natte sneeuw en lage temperaturen. Gisteravond laat zijn strooiwagens de weg opgegaan. Later vandaag kan ook de rest van het land te maken krijgen met winterse neerslag. Het weer, af en toe sneeuw, later ook in het zuiden van het land. In het noordoosten is rond het vriespunt. In het zuiden eerst nog rond de 5 graden, maar later ook daar temperaturen rond nul. En dan staat een koude noordoostenwind. Morgen is het overal winters met maximaal rond 0 graden. De kans op sneeuw blijft aanwezig. Later in de week meer zon, maar het blijft wel koud. Dit was het NOS Journaal.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 Dan wordt alles voor u geregeld en nog voordelig ook. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl voor een gratis aanbod op maat. Kom nu schapruimen bij Macro. Tot 60% korting op pempers babydoekjes. Zonnepanelen, voordelig en makkelijk geregeld. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl.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 Dus we staan hier in de moestuin van uh, Boerderij uh, Stadzicht bij het Naar de Meer. En ik sta hier met Maria Fennis, de beheerder van de moestuin. En die is bezig met stenen. En wat is dit, Maria? Dit is een uh, betonnen afdeklat, zodat de eenruiters op de platte bak niet wegwaaien. We hebben hier platte bakken gemaakt. Het is een systeem wat al meer dan 100 jaar oud is. En we doen geen kassen, we doen weer de platte bakken. En die ramen waaien wel eens weg. Dus vandaar dat er wat beton op ligt. Ja, want de moestuin, dat is een behoorlijk stuk. Ja, hoe groot is het? Het is een meter. Meter. Ach, het is 800 vierkante meter. Is 800 het. vierkante meter, jij weet het precies. Ja. Um, uh, en en die, Deze platte bak is eigenlijk een hele kleine kas, maar dat is maar een klein stukje van de, van de moestuin. Precies, maar ik vond het heel erg leuk om uh, dit in ere te herstellen. Omdat mensen dat eigenlijk nooit meer doen. Dacht ik, nou wij beginnen met de platte bak. We verlengen het seizoen daar een beetje mee, net als met een kas. En ja. zoals je kunt zien staat de sla er al in. De sla staat er al in. De platte bak is dus een hele oude methode. Maar de moestuin is heel nieuw. Die is heel nieuw. Die is pas in september gestart. En uh, we gaan eigenlijk nu het eerste seizoen in. Dus ja. we hebben net een indeling gemaakt. We zijn druk bezig met de mest. En we hopen op mooi weer, zodat we kunnen gaan planten. Ja, nou, uh, uh, leuk dat jullie net met de moestuin begonnen zijn. Kan iedereen thuis horen hoe, hoe dat uh, gaat, zo'n eerste jaar voor zo'n moestuin, hoe je begint. Straks alles over mest en grond. Moet dit nog even? Do, doen Is we het nog even schaad, zo? Dan ja. kan die bak ook dicht open. Oh, ja. Dat je vinger er niet tussen komt nee, hoor. Nou, we zijn de uitzending koud begonnen en Menno Bentveld heeft alweer een uh, platte bak gemaakt. Goedemorgen, welkom hier aan het Nadermeer. Uh, ja, het is nog steeds winter, hè? dat is wel duidelijk als we naar buiten kijken. Maar deze uitzending die barst zowat uit zijn voegen: van het onversneden lentegevoel. Wat het weer de komende tijd ook mag gaan doen, of het nou gaat sneeuwen of niet, wij hebben de lente in de bol en die krijgen ze er met een natte sneeuwbui of een donderslag hier en daar niet meer uit. Ja, getuigen het programma dat we u vandaag presenteren. Wat dacht u van een weidevogel-expert Albert Beintema? Hij zwierf de hele wereld over op zoek naar kievieten en plevieren en hij komt hier met een prachtig boek en heel veel geluiden. Kijk daar heb je al kievieten. Arnold van Vliet laat zijn jaaroverzicht horen. En hij vertelt wat we de komende weken voor veranderingen in de natuur kunnen verwachten. Zeker natuurlijk nu de temperaturen ook weer zo kelderen. We gaan natuurlijk nog een keer de moestuin in. Of beter gezegd, Menno, ja, uh, weer terug. Uh, live columnist. Is die nou van koninklijke bloeden of niet? Soms zou je denken van wel. En uh, we bezoeken Carina Wolkers op Tessel. Wij zijn Janine Abbring en Menno Bentveld. En tot 10 uur is dit Vroege Vogels. voor onze neus, een beetje in de verte in het moerasland hier bij het Naar de Meer een uh, zilverreiger is geland. En die zit nu gebroederlijk naast een uh, grauwe gans. Uh, luisteren we gezamenlijk naar het eerste deel. Het leek ook al spirito uit de symfonie in C. Groot van de Tsjechische componist Jozef Mislivitschek. Het klonk wel al van hem downloaden, die uh, zilverreiger. <lacht> ja, hij is binnen. De dagen worden langer, echt veel warmer. Ik wil dat nog maar niet worden, maar buiten klinkt al wel volop gezang van vogels. Vindt u het nou verrekte lastig om al die zingende vogels uit elkaar te houden? Nou, voor stakkers zoals u is er dan de internetcursus Vogelzang en Tuintips. We zijn inmiddels aanbeland bij aflevering 8, maar u kunt zich nog steeds aanmelden. Nou, ik mag er ook graag naar luisteren hoor, naar de Vogelzang en Tuintips. Heni Radzakken ook, want hij is op pad met de ambassadeur van Vogelbescherming, Nico de Haan. En vanochtend het geluid van twee vogels die zich nu heel goed laten horen. De kieviet op de akkers en in de weilanden en de zanglijster misschien wel bij u in de tuin. Ah, daar zit hij. Boven de boom. Nou, wat is heel typisch voor die zanglijster is, is dat hij alles herhaalt. Hè? Drie keer, vier keer hetzelfde patroontje. Miet, miet, miet, miet, Friederik, Friederik. De Engelsen zeggen, kiss me, kiss me. Of uh, ja, de Fransen zeggen, je suis je je hier ben ik, hier ben ik. Allemaal, uh, alle landen hebben daar weer, zeg maar, beeldspraak voor bedacht. Omdat die zanglijster zo geweldig tot de verbeelding spreekt. Het is natuurlijk echt een topzanger. Hè? Dus, uh, nou, van alle zangvogels is de zanglijster een vogel die in elk dorp wel te horen is. He, ze zijn iets minder algemeen dan Merels. Maar als je zo'n rondje fietst, kom je toch een heel snelle zanglijst. Er ja, zit tegen. overal in Nederland. Er zit overal door heel Nederland. Er zijn er dus 150.000 paar van verspreid over heel Nederland. Maar ze wonen wel op stand. Hè? Als je drie ogen <laughs> achter woont, dan heb je wat minder kans op de zanglijster dan wanneer je ja. in een filawijkje zit. Ja, ja. Want ze houden van wat groen en wat ruimte. En hier zie je ook: hier zit je in een landschap met een boerderij in de buurt, wat bosjes, hoge bomen, wat weilanden waar je wormen kunt vangen of wat slakken kunt pakken. Die variatie is wel, wel belangrijk. Nou, en dan zie je dat die zang bestaat vooral uit, uh, ja, uit, uit drie of vier keer hetzelfde roepen, maar dan daarna weer drie of vier keer iets anders roepen. Heel geluk. anders, hè, kan het zijn? Ja, totaal anders. En hé, hey, er vandoor. Ja, en uh, ze kunnen van alles imiteren. Hou het, leuke, het he? zeggen? Ik ja. heb me wel voor de gek laten houden ja, door een zanglijst. Ja, bij mij zit af en toe een Grotto-zitter op mijn dak, of een kieviet of een Turelu. <lacht> <zeg maar. lacht> dan denk ik, hey, hé, wat hoor ik nu? Er is een zanglijst. En je kunt ook horen of een zanglijst vooral in een weidegebied zit. Of meer in een bosgebied. Precies, want hij pikt dat geluid op hij pikt het, het geluid waar hij zit. Het, ongeveer de helft van wat hij zingt is gejat, zeg maar. Dat, zijn, dat is zang van een ander. Onder het motto, beter goed gejat <haha> ja, dan slecht de, zelfbedrag. <laughs> zo is dat. En de andere helft is van hemzelf. En uh, ja, er zijn allerlei trilletjes, geluiden, lange uithalen. Uh, uh, zeg maar het meest stereotyp, wat er toch altijd even tussendoor komt... is ook makkelijk na te fluiten. Hè. Dat is van de... Die hoge, verre tonen, zuivere tonen... die zijn echt van de zanglijster. En zo'n zanglijsters ziet te zingen natuurlijk, dan... Uh... Ja, hij begint weer, zie je. Wat meer van die rollers. Dus iets ja. verderop nu? Iets verderop zit hij. Zie je, zit hij bovenin... de daar zit hij in. Ja, zit een ja. paar boven ja, verderop. Prachtig. En natuurlijk lekker hoog gaan zitten. Want die zang, uh, dat doen ze niet alleen voor de lol. Het is ook bedoeld natuurlijk om buurmannen af te schrikken. En om uh, te zorgen dat, uh, ja, dat de dames in de buurt komen. Maar die, die zang niet, moet zo ver mogelijk uitgespreid worden. Als er een soort deken om hem heen, moet hij zo ver mogelijk alle uithoeken moet hij bereiken. Dus dan ga je lekker hoog zitten en dan goed hard zingen. En dan komt het lekker ver door. Zullen we kijken of iets dichter Ja, laten we even... Hier. Ja, hoor eens. Dan kun je echt uren naar luisteren. Dat is echt een concert, hè. Elke keer is het anders. Het is ook niet zoals een zeg maar één vast uh, uh, groepje van deuntjes heeft. Elke dag bedenkt hij volgens mij weer iets erbij. Of varieert hij weer? Dit ook weer, hè? Kr ja. Even ja. luisteren. En dat ze ook echt zingen om een vrouw te lokken... Dat is mij ook duidelijk geworden, want ik had in mijn tuin een zanglijsternest. Dus die zanglijster die zong bijna niet meer, een klein beetje. Maar toen kwam de kat en die haalde dat nest uit van die zanglijster. Dus die zanglijster vrouw was daarbij verongelukt. Ah. Nou, die man die ging niet in de rouw, maar die ging een dag later weer zitten zingen. Hallo, hallo, mijn vrijgezel, kom erbij. Want die wouden nog even goed maken. Dus op die manier is wel heel duidelijk dat er veel harder gezongen wordt... als er weer een dame moet worden gelokt. Ja. Metogeloos zijn ze ook. Ja, ja, dus het gaat om de voortplanting. <laughs> ja... Ja, we lopen over de, de maistoppels. Hè? Hier is jaar mais gestaan. En nu, maïs, uh... ja, Het is dus lekker nat geworden en uh, mooi vlak. Kijk ja, Prachtig. Hè? Een hele groep, even kijken, een stuk of 20, 25 kievieten. Die komt hier zo naar beneden cirkelen. Ja, die gaan hier eventjes op het akkertje zitten. Dit is een kale maïsakker. Ze zijn ja. weer terug. Ja, ze zijn weer terug. Sinds een dag of drie, vier zitten hier op de maïsakker weer kievieten. Twee, drie stelletjes broeden er elk jaar. En uh, ik zet er ook altijd keurig een stokjes bij, zodat de boer er een beetje omheen kan ploegen. Maar je ziet dan ook dat deze zijn nog op weg naar hun territorium. Die moeten nog verder. En uh, ja, dan onderweg stoppen ze even. En dan zoeken ze het liefst plekjes op waar ook andere kievieten zitten natuurlijk. Want dat, uh, dat oogt er in ieder geval veilig. En dan zie je zo'n hele groep, kijk, heel rustig zo naar beneden gaan. Deze zijn niet aan het bal, ze slaan nog niet over de kop. Uh, die cirkelen heel langzaam. En als cirkelend kijken ze, is het veilig, kunnen we naar beneden toe? En, en dan pikken ze hier even wat wormen en een ander spul op en dan gaan ze weer door. Naar hun broedgebied. Kijk, kijk daar gaan ze landen. Ja, ze ja landen zo de ene naar de ander. En die andere twee, die territoriale kieven. Kijk, zie je die met die diep doorslaande vleugels? Die vindt dat niet leuk eigenlijk. Dus hij begint ze weg te pesten. Dit is mijn gebied. Ja, daar gaan ze weer ja, lucht, lucht in. Ja, het ja, is al bewoond, dames en heren. Zoek het nergens anders. Kijk, ze gaan ook gewoon weg, joh. Ze zien het niet zitten. Ze worden gewoon weggepest door de, door de huiseigenaren. Niks, geen krakerij. Ja, nee, zijn zie je? Daar gaan ze. Wat grappig, hè? Dan zijn we toch een getuigen van de kraakpoging zo in één keer. Wat leuk. Ja. Goed herkenbaar aan die brede vleugels. Ja, is zijn eigenlijk. echte lepwing zeggen de Engelsen. Flapvleugel. Het is een uh, mooie ronde vleugels. Een zwart-wit patroontje, makkelijk te herkennen. Ja, en dat geluid, Nico, dat is onmiskenbaar. Hè? Ja, dat is echt een oer-Hollands geluid. <laughs> Vind ik dat, dat echt, dat, dat, hij roept zijn dat, eigen naam. Ja, kieviet. Hè? Heel duidelijk. Hè? Dat, uh, in het begin van het voorjaar dan, dan heb je die buiteling. kik kiewiet. En dan gaat hij over de kop heen. Je merkt het onmiddellijk. Als je jongen hebben dan verandert de toon. En dan hoor je een beetje klagen? Kiewit, kiewit, kiewit. Dat betekent hoepelop, hoepelop, hoepelop. En dan gaat hij naar links, staat nog één daar. Oh, ja, hoor eens. Twee staan op het hoekje, adagwaana, naar ons te kijken. Maar je kunt merken dat uh, hier gaan we het eerste kiewit zijn niet vinden, Hennie. Want uh, als dat zo was, of als hier eieren lagen... Ja, dan zou die kiwit er toch wel ietsje meer euring geven... en ook iets meer naar ons toe uh, reageren van, uh, wat moeten we hier? Kijk, dan gaat hij omhoog en dan krijg je dat. dat Klo-klok, dan komt hij. Ja, goed hè? Ja. ja geweldig. Ja, je kunt het voorspellen als je ze echt zo ziet vliegen dan. Dat is bij die kievitjes toch meer, meer roepen dan, dan echt zingen. Hè? Ja, de kievit is ook geen zangvogel. Het heeft een, een spierstelsel, zeg maar, wat niet voldoet aan, aan, aan zangvogelcriteria, want dat is nog wat, wat ingewikkelder. Maar het is echt roepen, het is echt dat, dat klok, klok, klok, klok, het is een, een, een luide, een herouten roep is het. Eigenlijk een manifestatieroep. Uh, die is ook elke keer voor me gevoel hetzelfde. Per kiewiet zal dat vast wel iets verschillen, ze zullen elkaar stembel herkennen. Maar, uh, en dan had dat, dat, dat kiewiet, kiewiet geroepen in de tijd van de broedtijd. Ja, en, en dat is het dan wel, daar moet je dus mee doen. Ja, ja geweldig hè, kiewiet. Nou, wie doet er nog niet mee aan die gratis internetcursus Vogelzang van Nico De Haan? Aanmelden kan via onze website vroegevogels.fara.nl. Lawrence King de flink op zijn gitaar hier. Het was een stuk van de 16e eeuwse Italiaanse componist Diego Ortiz. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Talloze, bloeiende elzen deze week. En het is alsof ze het niet wisten. Met de start van de vlinderverkiezing zorgden de eerste zonnestralen en warme dagen... voor een explosie van het gefladder. Meest gezien is de kleine vos, maar ook citroenvlinder dartelt al rond... En om tien over half vijf, ochtends, werd onze verslaggever Henny Radstaak begin deze week gewekt door kraanvogels. Met z'n honderden vlogen over zijn huis. En uh, trouwens, op alle waarnemingssites uh, deed de kraanvogel het deze week erg goed. En zo ook op onze overvolle venolijn vol met kraanvogels en citroenvlinders. Het nummer mag bekend zijn 035 6711 Een samenvatting van de meldingen van deze week. Ik spreek met uh, Geert Ruij van der Kra. Ik uh, ben vorige week in de Ooi geweest in Nijmegen. En daar zag ik tot mijn grote verbazing bij de kudde Prezwalskis een paar veulentjes lopen. De wit uit Nijmegen, bij mij in de Gelderse is vandaag zijn de eerste wansen tevoorschijn gekomen, de vuurwans. Mirjam Wiskerke uit Oude Landen in zuid beveland Na een eindelijk weer wolkeloze nacht ziet het wit. En ik hoor niet alleen de grote lijsten uit volle borst zingen... maar voor het eerst ook de dodaars henneken in onze kreek. Ras uit Uitgeest. Ik heb smorgens om half twaalf in de Dorregeesterpolder prachtige vlucht met lepelaars gezien. Ilse de Bruin uit Utrecht. Ik loop bij de plas bij Laagraven. Vorige week nog maar één schoolexter... en nu zit er een heel groepje van 25. Heerlijk gezellig piet geluidje. Goedemorgen met Anneke Broos uit Hoge Heksel. Ik heb voor de eerste keer buiten gezeten. Toen hoorde ik de eerste kievieten. En ik maakte me al zorgen, want normaal komen ze 26 februari. Die waren dus wat later. En ik zag tussen de dorre bladeren dat de iris reticulata bloeide. Een klein blauw irisje. Met Bertus van der Kolk. Lichte vorst en weinig wind. Onderweg naar de IVN-tuin in Reden. In de bossen rond de Carolinahoeve... weer het bijzondere natuurverschijnsel... ijsveren op dode beukentakken. Dit is Peter van der Velds uit Westervoort. De tuin is één stralende bloemenweelde. Overal vliegen bijen en zojuist heb ik twee salamanders in de vijver gezien. Gerhard Cadet op Texel. Op maandag, de eerste dag na een periode van grijze dagen, hoor ik mijn eerste leeuwerik zingen in de Prins Hendrikpolder op Texel. mij uit Leiden. De fitus is terug uit Afrika. Gisteren hoorde ik hem voor het eerst in de waterleidingduinen van Amsterdam. Frater Willy Blodders in de beeld... Dinsdag was ik op bezoek in Huizen Elisabeth in Zutphen. En daar zag ik op de sneeuwklokjes van de binnentuin... vier kleine vosjes en een citroenwinder. En als klap op de vuurpijl vloog er een grote vluchtkraanvogels over. Ze maken een trompetachtig geluid. Oogwaterwilderijs. Ja, graag voor u. Nee maar... De... Gelezen? Vraagten we die borders gisteren in de Rooskop? Mm -hmm. Ja, leuk hè? Nou, slaat u het er nog even op na. Vraagten we die borders? Um, blijft u bellen met de Veno-lijn 035 6711 338? was dit, het Allegro uit het hobo-concert in D-klein. Uh, uitgevoerd door e Musici de Montreal uit Canada, vermoed ik. Onze columnist zit er al klaar voor. En we gaan hem of haar horen na het nieuws. Gelezen door Ewout Jong. Ja, ik snap ook wel dat het belangrijk is dat mijn bedrijf goed gevonden wordt op Google. Maar hoe ik dat het beste kan aanpakken? Uw bedrijf online beter vindbaar maken?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 Dit is het, uh, een kort nieuwsoverzicht. De inwoners van de Falklandeilanden kiezen vandaag en morgen in een referendum... of ze bij Groot-Brittannië willen blijven. De uitkomst is vooral bedoeld als politieke boodschap voor Argentinië... dat de eilandengroep claimt. Er zijn ruim 1600 stemgerechtigden op de Falklands, Bijna allemaal van Britse afkomst, dus de uitslag staat eigenlijk al vast.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 En Venezuela kiest op 14 april een opvolger voor de overleden president Hugo Chavez. Dat heeft de kiescommissie bepaald op verzoek van interim president Maduro. De glazen tombe met het lichaam van Chavez komt uiteindelijk niet in het Museum van de Revolutie, zoals eerder was gemeld. Maar in het pantheon in Caracas. Daar staat ook de tombe met de resten van de Zuid-Amerikaanse vrijheidstrijder Simon Bolivar. Dat waren de hoofdpunten dan. Het weer bewolkt met af en toe sneeuw in het zuiden... tot in de middag nog regen en de middagtemperatuur iets boven nul. Het KNMI waarschuwt voor plaatselijke gladheid in het Noordoosten... door sneeuw en bevriezing van natte weggedeelten. Hé, hey, kijk, daar op dat dak. Daar zit er één. En daar ook. En daar! Een miljoen zonnepanelen. Dat is het doel van natuur en milieu. Veel mensen hebben ze al. U nog niet?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 Zonnepanelen, voordelig en makkelijk geregeld. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl um, Ruim twee minuten over half negen. Uh, ja, jij doet Tommy Wieren gaan een beetje na, hè? Nee, jij deed ja, dat niet. Nee. nee, maar doe die jij. ruim... Ik reis langs de ruimte. Mooi, Tommy. Ruim. Ja, nu is het echt ruim twee minuten over half negen. Uh, Hoogtijd voor onze columnist. En tegenover ons zit. Sanne ziens. de Vries. Sanne ziens. de Vries. Theater, dier... Podium Beest. Ja, je zit hier bij een natuurprogramma. Ja, ik en ik was het. allemaal dingen aan het verzinnen met theater en dieren. Maar ja. daar hield het ook op bij het theaterdieren. Podium. Ja, ik wou net zeggen, heel origineel. Uh, uh, ja, dus, uh, Sanne reist momenteel met Paul Groot door het land. Met de voorstelling Adèle: Gisteravond nog in Harderwijk. Ja, in het Harderwijk. Ja? Ja, okay. Het was ja. enorm plezierig in Harderwijk. Dat je dan toch uh, alweer hier bent. Ja, ik vind het ook nogal wat. Ja, nou, we vinden het verschrikkelijk fijn dat je er bent. Mooi. Ben je al bij Stem? Ja, ik ben uh, bij okay. Stem. Nou, ja. Hier is de column van Sanne Wallis de Vries. Als de bomen dit jaar hun eerste groen weer dragen en het weer allang weer goed te harden is, krijgt dit land een koning. Een koning! Wauw! Niemand die nu leeft in Nederland, met uitzondering wellicht van een stel zeer zeldzame schildpadden in Artis, heeft ooit een koning gehad. Wat een belevenis! Een koning! Wat ik zo geweldig vond aan de koning toen hij nog een prins was, was dat hij zich inzette voor sanitatie. Dat is een groot en breed begrip sanitatie. Maar een van de onderdelen ervan was en is... wereldwijd de kans zo klein mogelijk maken... dat kinderen onder de vijf jaar sterven aan diarree. Het is wellicht op dit moment van de dag wat vroeg voor een onderwerp als diarree. Maar hey, ik persoonlijk vind het veel te vroeg voor deze column. Dus laten we die zaken tegen elkaar wegstrepen. Ik zit hier nu toch. En straks zit de prins op de troon. Straks is de prins koning. En dan is hij bij machten om datgene waar hij zich ooit al zwaar voor in heeft gezet, internationaal op de kaart te zetten... bespreekbaar te maken, ja, misschien zelfs macht uit te oefenen... om een onnodige en zich voortslepende situatie te helpen stoppen. Met andere woorden, onze toekomstige koning was ooit in 2009... zeker, want toen las ik erover, begaan met poep. Zal hij zo begaan blijven? Ik lees overal dat de prins deze dagen allerlei functies neerlegt... om straks het koningschap zo volwaardig mogelijk te kunnen vervullen. Ik snap dat... Ik heb zelf niet drie, maar twee dochters... en ik snap dat mensen met dochters hun nevenfuncties opzij moeten zetten... om hun hoofdbaan niet kwijt te raken of zelfs maar te schande te maken. Focus en and concentration, anders lukt het werkende leven niet met kinderen aan boord. Een ander goed voorbeeld van dingen die slecht tot niet lukken... zonder focus en concentration is poepen, hoewel niet als je diarree hebt. Daar heb je weinig tot geen focus en concentration bij nodig, dat vindt zijn weg wel. In sommige gebieden is diarree rampzalig, ja zelfs noodlottig... In sommige gebieden op deze aardkloot is het vanwege economische, cultureel-etnische en machtsgerelateerde redenen lastig om die noodlottige situatie te veranderen. Schoon, stromend water zou een hoop helpen bij het bestrijden van diarree als doodsoorzaak nummer één onder kinderen tot vijf jaar. Maar helaas, poep is niet hip, poep is niet sexy, poep slaat maar slecht aan... Behalve dus bij onder andere de Prince of Orange, zoals onze toekomstige koning ooit trots werd genoemd door de internationale werkgroep Shit and Sanitation. Oh mensen, lieve luisteraars, ook al lijkt de hele werkgroep Shit and Sanitation verdwenen in een plots ontstaan gat in de aarde, ik kan het in ieder geval op heel het internet niet meer terugvinden, onze prins Poep is springlevend. Helpt u mij mee hopen dat het koningschap de prins geen poep in de ogen zal strooien? Helpt u mij mee hopen dat hij zich onder andere blijft focussen op schoon en stromend water voor iedereen op aarde? Want er valt een hoop te vinden over onze aanstaande koning. En dat gebeurt ook, her en der, en te pas en te onpas, op allerhande media. Een diarree aan woorden heeft zich reeds uitgestort... over de huidige koningin en haar oudste zoon. En het is goed dat dat kan en dat dat mag. Dat mensen zich bezighouden en druk maken... om bijvoorbeeld het programma van de dag van de troonsbestijging. Maar beter lijkt het me te zorgen dat als er dan toch een koning komt... dat die iets uitdraagt wat het leven van hulpbehoevende mensen beter maakt. Vooral als die hulpbehoevende mens jonger is dan vijf jaar. En voor iedereen die nu toch definitief wakker is geworden van het gebruik van 17 keer de woorden poep en diarree in deze column. En die weinig op heeft met het opkomen voor kinderen. Ik kan u verzekeren, als je goed voor kinderen zorgt, krijg je volwassenen waar je weinig omkijken naar hebt. En dat op zich is al iets om naar uit te kijken. Prins poep is straks niet meer. Leven koning kak! 40e etude, open 740, ter oefening van het Leichtes aanstolsende der Akkoorden... van de Oostenrijkse componist en piano-virtuoos Karel uitgevoerd door Fred Oldenburg. En we, we, we waren het net vergeten, maar ik ga het toch nog een keer zeggen... de vlinderverkiezing, de grote vroege vogels vlinderverkiezing loopt nu. Dus u kunt allen op ieder moment van de dag naar uh, vlinderverkiezing.varen.nl... om daar uw stem uit te brengen. Een prachtige vlinder. Een ander mooi beest nu, uh, waar niet zo heel erg veel mensen dol op zijn overigens. Eén blik op een willekeurig grasveld in Nederland en in mijn tuin, by the way ook. En je ziet het meteen, honderden mols hopen. Lastig of soms ronduit gevaarlijk uh, voor mensen die er wandelen of een uh, balletje willen trappen. Om geen klimmen te hoeven zetten, start het Amsterdamse bosbeheer een proef om de mollen weg te trillen met een trekker. Want van getril houdt de mol niet en de trekker veegt aanpassande molshopen weg. De proef is een initiatief van GGD en Dierenbescherming Amsterdam en gaat binnenkort van start in het Amsterdamse bos. Speciaal voor Jeanette Paramoor maakt bosmedewerker Ferry Portegies vast een testrondje in het gras. Kijk, dat gaat wel snel hè? Ja, het is gelijk geregaliseerd. dat ja. natuurlijk wel. Het is, uh... Moet dat zo snel? Nou, hij mag wel wat langzaam, maar ik ga ervan vanuit, Kijk, hij doet het nu eventjes voor hoe, hoe, hoe het systeem werkt. Maar in principe moet hij in het tempo over het veld heen... waarin eigenlijk de trillingen worden nagebootst... die een normale maaimachine, die in de zomerperiode maait... om dat zoveel mogelijk na te pootsen. Ja, jij bent Peter van Boelgeest, faunaadviseur. Hè? En heb jij dit bedacht om op deze manier mollen weg te jagen? Nou, het is uh, mij opgevallen, maar ook, uh, ook in gesprekken met uh, veel terreinbeheerders, dat mollenoverlast speelt, uh, niet het hele jaar door speelt. Het speelt eigenlijk vooral in de periode dat er nog niet gemaaid wordt of dat het maaien gestopt is. Terreinbeheerders zeggen altijd: van Ja, weet je, uh, als we eenmaal mogen gaan maaien, dan zijn de mollen weg. Nou, als je dan last hebt van mollen, waarom zou je dan niet eerder beginnen met maaien en langer doorgaan met maaien? Nou, wij willen nu onderzoeken of het inderdaad zo is dat je met eh, het veroorzaken van die trillingen... Hè, die het maaien met zich meebrengen... kan eh, regelen dat de, de mollenaanwezigheid gaat afnemen. Zodat eh, ja, de mollenoverlast zoals die ervaren wordt op heel veel plekken... Mm -hmm. hè, waar wij vele duizenden mollen in Nederland gewoon de dood vinden... of we dat niet gewoon op een veel simpelere, goedkopere... en veel diervriendelijke manier kunnen oplossen. Dus vandaar dat nu voor het eerst hier in het Amsterdamse Bos... met zo'n trekker over die grasveldjes heen en weer gereden wordt... in de hoop dat ze verdwijnen. Ja, wij willen bereiken dat de mollen die nu hè, hun voedsel zoeken in deze velden... Mm -hmm. dat die nou, dusdanig verontrust worden, dat ze naar plekken gaan waar die trillingen niet worden veroorzaakt. Ja. Waardoor je eigenlijk bereikt dat die overlast, die er toch wel is... hier wordt gerecreëerd, hier wordt een partijtje gevoetbald... Ja. kan ertoe leiden dat mensen hun enkel verswikken. Nou, dat, dat willen we niet. Als we die dieren naar elders kunnen krijgen... waar ze die overlast niet veroorzaken... waar mensen niet recreëren, waar niet gevoetbald wordt... dan is dat bereikt wat we voor ogen hebben. Ben je weer klaar, Ferry? Uh, nou, ik kan het hele bos wel gaan doen, maar dat staat <laughs> nou niet op mijn programma. Er zijn nu gewoon een paar proefstukken aangewezen om te kijken of het überhaupt wat uithaalt. Oké, okay, en dan ga je volgende week mee beginnen? Ja. Dus het wordt één keer maaien, dan tellen en dan één keer slepen. Nou, uh, succes met je trekker. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Doeg. Even van Joost van uh, Dierenbescherming Amsterdam. Ik hoorde net uh, ongelukjes, hè? verzwikte enkels en zo. Was dat de aanleiding om deze proef te gaan beginnen? De aanleiding is dat wij denken dat mollen, die dan in de ogen van burgers en bestuurders overlast veroorzaken, dat die ook op een andere manier beheersbaar gemaakt worden. Het ziet er ook wel een beetje slordig uit. Als je het tijd... ziet er slordig alleen uit. Alleen dit kleine stukje, hoeveel zijn ja, het er wel niet? Het esthetische gedeelte ook. Je zou geen mollen moeten verdelgen alleen maar omdat molshopen lelijk zijn. Dus stadsdelen en bestuurders doden mollen omdat ze bang zijn voor claims. Hè. Mensen kunnen in molshopen stappen. Ja. Maar eh, Dierenbescherming Amsterdam vindt het heel belangrijk... dat mensen eh, zich er bewust van worden... dat er waarschijnlijk ook andere diervriendelijke preventieve methoden zijn... om het mollenprobleem beheersbaar te maken. Ja, want overlast is vooral het voorjaar, hè? Ja, voorjaar en najaar. Dus ja. dan is er wel wat meer activiteit, maar dat is echt zo... En hoe als... komt dat dan? Uh, in het voorjaar gaan ja? de, natuurlijk de, de mannetjesmollen op zoek naar de vrouwtjes. Nou, dan willen ze... En dan moeten ze al die gangen doorheen? <laughs> ja, op zoek naar een vrouwtje moet je soms kilometers afstand graag afleggen. Ja, echt kilometers. Het is echt bijzonder dat een dier van 15 20 centimeter lengte uh, zoveel grond kan verzetten. Ze dus verzetten in een jaar ongeveer een ton aan aarde. Het diertje wat zijn eigen lichaamsgewicht in twee dagen eet. Maar waarom gaan ze niet wat dichter bij elkaar zitten, zou je zeggen? Ja, dat is moeder natuur die dat <laughs> uh, zo heeft bepaald. En uh, Het zijn solitaire andere... dieren, ze okay. leven echt alleen... En alleen in, in het voorjaar, in het vroege voorjaar, in deze periode eigenlijk... Uh, ja, gaat ze op zoek naar vrouwtjes. De mannetjes gaan op zoek naar vrouwtjes. Ze ja, gaan ook wel tegen, hè, die mannen, Peter. Ja, in het voorjaar willen mannetjes elkaar nog wel eens tegenkomen... en dan ook echt elkaar de tenten uitvechten. Ah, oh, dat is de, matte. Ja, is echt matte. Maar de vrouwtjes kunnen er ook wat van, hoor. Die willen ook nog wel eens gewoon, uh, als ze doodziek worden van zo'n mannetje... dan willen ze hem ook nog wel eens... Uh, die vrouwjes eigenlijk nog fanatieker, net zoals bij de grote mensen. Hoor. Ja, nou ja, misschien, misschien heb je gelijk in deze geëmancipeerde tijd. Hè? Nou goed, dit veldje is geëgaliseerd, hoor. Wat is nu de bedoeling? Na twee dagen komen we weer bij dit veld. Ja. En dan gaan we kijken hoeveel molshopen... zijn hier nou in die tussentijd bijgekomen. Oh, we hadden ze eigenlijk moeten tellen van tevoren? Ja, maar we zijn nog niet met het onderzoek gestart. Maar op het moment dat trillingen veroorzaakt gaan worden... komen we na twee dagen gaan we in kaart brengen... hoeveel molshopen er in de tussentijd bijgekomen zijn. We vinden het zo belangrijk dat dat nu is gebeurd. En dat er dan straks ook iets uh, goeds uitkomt... wat we dan de stadsdelen, maar ook de beheerder... van het Amsterdamse Bos kunnen aanbieden. Van, Kijk, als je het zo doet dan bereik je precies datgene wat je wil bereiken. En het gaat allemaal een stukje diervriendelijker. Zeker ook in het geval met de mollenklemmen is het zo... dat het dus eigenlijk symptoombestrijding is. Ze komen steeds terug, want loopt er een mol in een klem... dan staat de volgende alweer klaar om het territorium over te nemen. Mm -hmm. En is het probleem dus niet opgelost. Ja, en misschien moet er ook wat minder je zeuren hè, over zo'n grasmatje... wat maar strak en glad moet zijn. Uh, ik denk dat de acceptatie, de tolerantiegrens, gaat, moet omhoog... Mm. Zeker ten opzichte van in het wild levende dieren. En ik denk ook dat we eh, zeker met deze mollenpilot daar een bijdrage aan gaan leveren. Omdat we een duidelijk signaal afgeven naar burgers, naar bestuurders. Eh, we zeggen hiermee probeer in ieder geval eh, met middelen te komen of dingen uit te proberen om te voorkomen dat je moet gaan doden. Het lijkt zo makkelijk, eh, maar er moet gewoon een, een mentaliteitsomslag komen wat dat betreft. Zeg, we staan hier nou toch. Er moet geteld worden. Zullen we maar beginnen? Ja, laten we maar gaan tellen. Ja. De beste methode is, is dat jullie achterin beginnen. En ja. dan doe ik het hier. Dus je moet goed gaan kijken hoe is het spoor geweest. Want we willen het aantal ritten in het kaart brengen. Dat, dat zegt iets, want je wilt de dichtheid van de mollen meten. En ja. ja. wat is het begin van de rit? Dit zijn verse hopen. En hij komt echt uit die richting. Dat zijn alweer het oudere hopen. Dit doen? is een hele mooie rit. Je ziet echt, als ik hier nu een beetje op duw... Ja. dan zie je dat je het instapt. Ja. Is... Goed. Nou, hier. jij begint daar. Ja, ik begin hier. Eva hier. Ja, dat is 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 15, 16, 17, acht, 18 19, 19, 20, 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Ik nog een verrassend staartje aan. Ik wilde gaan zeggen, het leek wel een soort soundtrack van wat ik op dit moment zag. Want er vloog heel mooi zo'n reiger zo voor me langs. En die muziek past daar echt perfect bij. Het uh, Symfonieorkest van Montreal was dit. Ze speelden de prelude uit de ork orkestsuite Le Tombeau de Couperin... Uh, van de Franse componist Maurice Ravel. Welkom in tuinreservaten... Ja, en Menno die staat in ons eigen tuinreservaatje hier uh, achter mij bij het Nadermeer. Bij de Plattebak, oftewel uh, de moestuin met Maria Vennis. Uh, ja, ja, nou, tuinreservaatje. 800 vierkante meter, uh, vertelde Maria me net. Uh, ja, het is nu nog eigenlijk een witte, want het heeft natuurlijk vannacht weer een beetje gesneeuwd, ja. een witte vlakte. Maar neem ons eens even mee. Hoe moet het er hieruit gaan zien? Ik heb de tuin verdeeld in uh, acht vakken. Eén um, vak is de bloementuin. Dus daar, uh, dat onderhouden we zeg maar, apart. En in de zeven vakken gaan we wisselteelt uh, toepassen. Dus dat betekent dat er ieder jaar in het vak een ander gewas komt te staan. En de gedachte daarachter is... De permacultuur, toch? Nou, dat is eigenlijk, eigenlijk is dat niet helemaal volgens permacultuur. Permacultuur die wil juist alles heel erg door elkaar heen planten. Maar dat maakt een ontzettend rommelige indruk. En dat uh, wil ik natuurlijk niet in een boerenmoestuin. In een boerenmoestuin wil ik een beetje het gevoel krijgen... van de uh, bonenstokken en, en slaapplantjes. Maar is dat helemaal niet... want ik begreep permacultuur, dan helpen planten elkaar... Uh, houden elkaar gezond. Dat pas je hier wel toe? Precies, dat pas ik hier wel toe, maar deels. Ik uh, meng het een beetje met de conventionele manier van telen... zeg. Maar. Maar, en uh, de permacultuur. En ik kijk gewoon hoe het gaat, want een tuin is toch echt ervaren. Ja. En elke keer opnieuw aanpassen. En is dit ook de periode waarin je begint met de moestuin? Ja, ik, wil, uh, ik kan niet wachten natuurlijk, net als iedereen. Dus uh, we zijn van de week begonnen met het uh, uh, opbrengen van de compostlaag. Uh, dat ging heel goed, omdat het weer even mee zat. Uh, was, die compost was mooi droog. Uh, ik wil vandaag het laatste restje doen, zodat we van de week kunnen vrezen. We spitten niet. Uh, dat is ook weer volgens permacultuur. Oh. En uh, nou ja. uh, waarom? Vrezen, vrezen is beter. Waarom is dat? Uh, vrezen is wat minder diep, zeg maar. Spitten, permacultuur denkt dat als je spit, dat je dan dus het hele bodemleven weer, uh, het, de balans die daar is ontstaan, dat die weer door elkaar gehaald wordt. En uh, zij uh, mulgen, noemen ze dat, dus zij brengen steeds een soort afdeklaag aan die dan langzaam door de bodem weer opgenomen wordt. En hoe kan je zelf frezen? Heb je daar iets? Ja, ik denk dan aan een freesmachine. Maar... Nou, dit, uh, die ervaring heb ik nog niet, maar die is er wel. Er is een freesmachine um, en dat is wel fijn met 800 vierkante meter. Want... Maar hoe vrees ik thuis? <laughs> thuis moet je niet frezen, thuis moet je met een cultivator gewoon je, bodem, je bovenlaag een beetje loswoelen. Oké. Okay. Nou, Maria, ga jij, want jij was nu bezig. Je gaat er nog even mee door. Ik ga er zeker nog even mee door, want ik wil heel graag als het mooi weer is kunnen planten. Dus ik ga de compostlaag nu uh, aanbrengen, zodat we straks kunnen beginnen. Oké, okay, dankjewel. Stap ik even naar Geertje van der Burgt van het Louis Bolk Instituut. Het Instituut voor, voor Duurzame Landbouw, hè, mag ik het zo noemen. Ja. En um, eigenlijk om aan te duiden dat, dat het nog behoorlijk fris is, heb jij een woeste Noorse muts op je hoofd. En er hangt een bevroren druppel aan je neus. Um, nou, zo koud is het hier bij het Naar de Meer. Um, over de moestuin. Geert-Jan, jij weet alles van mest en van grond. Wat moet je weten van je grond voordat je überhaupt begint? Mest is als het ware de uh, finishing touch. De grond moet in orde zijn. Die grond moet als het ware de mest kunnen verwerken om planten uiteindelijk te kunnen voeden. En heel belangrijk daarbij is dat die grond op tijd op kan warmen... en dat de plantenwortels uiteindelijk zeg maar, de voedingsstoffen kunnen vinden. En dat noemen we de structuur van de grond. En daar kun je als, als tuinder en ook als beroeps, eh, beroepslandbouwer in investeren, de kwaliteit van je grond. En als, eh, als leek, als amateur eh, tuinder, met een klein of misschien een iets groter volkstuintje, wat, als je nou begint, wat, wat kun je zien, voelen en ruiken aan je grond? Als eh, volkstuinder heb je misschien zelfs een voordeel boven de, de beroepsagrarier, eh, want die gaat met grote apparaten het land op. Je kunt zelf de grond ontzien door in elk geval nooit eroverheen te lopen, te zorgen dat die, dat, dat wat je creëert. Bijvoorbeeld de eerste keer door spitten of vrezen, dat dat in stand blijft. En bodemverzorging betekent in ieder geval organische stof toevoegen in de vorm van compost of mest of plantenresten. Ja. Nou, voordat we aan die laatste dingen toekomen... Uh, maakt het ook nog uit hoe je het aan gaat pakken waar je woont in Nederland? Of je in, in, in Drenthe woont of in, uh, in Warmond? Uiteindelijk niet zo heel veel. Noord-Nederland is iets kouder, je zult daar ook iets later beginnen. Gisteren was daar een mooi voorbeeld van. In Noord-Nederland min 2, in het zuiden plus 13... Maar verder, de principes zijn eigenlijk identiek. Maar of je op klei woont of op zand? Dat maakt weer wel uit. Kleigronden die zijn wat, wat kouder, wat zwaarder. Daar vraagt het wat meer. En dat dus vraagt ook iets meer geduld voordat je daarop aan de slag kunt. Ja. Um, dan over het, de, de laag die je erop aanbrengt. Um, de, de mest. Um, ja, stap 1. Hoe, hoe begin je? Hoe, begin je de, de, hoe bepaal je de keuze? Op zandgrond... Daar, um, daar kun je eerder aan de slag. Is een algemeenheid um, uh, mest of compost? Ze zijn allebei gericht op de bodem, en dat betekent dat je ze in de bodem stopt en dat ze langzaam vrijkomen. Um, op zandgronden die van zichzelf wat makkelijker opwarmen... daar heb je niet per se een, als het ware, een warme mest nodig. Daar kun je met, met, met koeienmest toe. Op kleigronden daar wordt nog wel eens een keer geadviseerd om met paardenmest te werken... die iets van zichzelf iets warmer is. Ook letterlijk warmer. Warmte produceert als het in de grond zit. Maar hoe gaat dat? Want je haalt het uh, bij, een, bij, bij een bedrijf? Uh, bij, bij een tuincentrum? Of, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Dan is het toch allemaal, allebei even koud? Koe en paard. In temperatuur wel. Het is een overdrachtelijke zin. Zo bedoeld, het is, paardenmest verteert iets makkelijker, iets sneller. En bij die vertering, en daar heb je dus bodemleven voor nodig. Bij die vertering komt warmte vrij. En in zo'n kleine platte kas zoals we hier uh, staan, daar kun je dat ook toepassen. En daar heeft Maria dat geloof ik ook gedaan. Uh, ja, Maria, was met paardenmest? Zeker, in de platte bak zit paardenmest. Inderdaad, om te zorgen dat er wat warmte uh, inkomt. En dat de slaapplanten goed groeien. Uh, moet iedereen uh, uh, mesten? Uiteindelijk wel, ja. Het is, uh, uiteindelijk, je voert dingen af. Je, je hebt je producten, die, die haal je weg. Dat betekent dat je nutriënten afvoert. Dat zul je ook moeten compenseren uiteindelijk. Hoe snel en hoeveel, dat is dan weer even een vraag. Ja. Nou, ja, dat, dat is dan inderdaad de vraag. Hoe snel en hoeveel? Nou, volkstuinders, ik denk dat de volkstuigronden in Nederland... tot de zwaarst bemeste gronden van Nederland behoren. Want ieder voorjaar wil je daar toch weer wat mest opbrengen, want Want ja, je wilt toch dat gewas laten groeien. Eigenlijk is dat een beetje onevenwichtig... Maar ja, het is, het is traditie en het is ook wel... Ja, je wil toch dat je gewas lekker weggroeit. Ja. Nou, daar zou je wat aan kunnen doen... door meer te investeren in bodemvruchtbaarheid... in de zin van zorg dat die bodem een optimale structuur heeft... dat die goed ontwaterd is, dat die makkelijk opwarmt... en dan geeft die bodem zelf plantenutriënten. Dan hoef je minder op te brengen. Ja. Uh, de keuze tussen... Uh, uh, aan kunstmest hangt natuurlijk een hele negatieve connotatie. Hè. De, de slecht komt uit de fabriek. En organische mest is altijd beter... In hoofdlijnen wel. Kunstmest heeft het in die zin de aantrekkelijke kant dat je er heel makkelijk mee kunt bijsturen. En als de bodem dan net even niet wil, als je dan kunstmest rooit vandaag, dan is het de komende week beschikbaar. Terwijl die organische mest die heeft tijd nodig. Dan heb je het over termen van weken en maanden. Dat is een aantrekkelijke kant van kunstmest. Want organisch mest geeft heel langzamer zijn voedingsstoffen vrij. Klopt, want die moet door het bodemleven eerst verwerkt, verteerd worden en wat het bodemleven dan weer uitscheidt. Bijna letterlijk, hè? uitscheid. Ja. Dat is uiteindelijk weer plantenvoeding. Ja, maar goed, het is 2013. We hebben het over slow, over slow cooking, slow food. En dan is organische mest past dan natuurlijk beter, want dat, dat geeft wat rust en wat, uh, wat rust in de tuin. Ja, in fatsoenlijk Nederlands zou dat dan slow gardening zijn. Ja. En inderdaad, daar gebruik je dierlijke mest en compost voor. om via de bodem de planten te voeden in plaats van rechtstreeks uit kunstmest. Ja, dan nog even. Hoe, hoe moet je het verwerken? Gooi je het erop? Graaf je het in? Schep je het om? Traditioneel gooi je het erop en werk je het in met de ploeg of met de, met de, met de schop in de, in, de, in de tuin dan. Zoals het hier dan eraan toe gaat is het meer oppervlakkig gericht en daar valt veel voor te zeggen. Omdat je daarmee de gelaagdheid in die bodem, wat het bodemleven betreft, in stand houdt. En dat sluit ook weer aan bij die slow gardening. Zorg dat de bodem aan het werk gaat en dat doe je door het oppervlakkig aan te brengen en dan het bodemleven zijn werk te laten doen. Ja, en Maria staat te knikken. Nog even jullie allebei. De Maria, nou, Maria zei net al, nu is het tijd om aan de slag te gaan. Dat geldt ook voor, uh, voor mesten, Geert-Jan? Zeker. Het heeft even tijd nodig. Dus zodra de vorst maar enigszins uit de grond is, kun je in principe aan de slag. En dan is het ook goed om nog een paar weken te wachten... voordat, uh, voordat je de gewassen gaat planten. Dat die vertering alvast op gang komt. Ja. Dankjewel, je Geert-Jan van der Burg van het Louis-Bolk-Instituut. En Maria, welke planten gaan hier uh, als eerste de grond in? Uh, de tuinbonen, de dopet en de peulen, die zijn al aan het ontkiemen. En uh, uh, die komen natuurlijk zodra de vorst wat minder is, gaan die uh, daar de, uh, de grond in. En zoals je kan zien in de platte bak staan al de andijvie, de sla. En ik heb gisteren spinazie gezaaid. En over, uh, dit seizoen is dat dan allemaal te eten hier in het, uh, bij, bij het bezoekerscentrum in het restaurant? Nou, ik kan niet wachten natuurlijk. Nou, Maria Fennes, beheerder van de moestuin hier, hartelijk bedankt. Heel graag. Wij zijn zo bij u terug met uh, kerkuilen, plevieren. Uh, een heel erg bijzondere nieuwe prijs die we gaan introduceren. Arnold van Vliet is er en nog meer. Tot zo.